Jan van der Putten met het NOS Journaal. De landelijke staking van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs... op woensdag 6 november gaat door. Vanochtend verliep het ultimatum van de onderwijsbonden... voor meer geld in het onderwijs. Zij eisen ruim 200, 423 miljoen euro extra. Dat geld is volgens de sector nodig voor meer salaris, minder werkdruk... en het aanpakken van het lerarentekort.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 In een opvangkamp voor migranten in Malta zijn vannacht rellen uitgebroken. Er werden onder meer auto's in brand gestoken. Eén agent raakte gewond. De migranten zouden hebben geëist dat ze vrij worden gelaten uit het overvolle kamp. Volgens de politie was de situatie in de vroege morgen weer onder controle. Zeker 40 migranten op Malta zijn opgepakt. In het Westland is een zeer besmettelijke tomatenziekte opgedoken. Tomaten die het virus hebben zitten onder de vlekjes. Ze zijn gewoon eetbaar, maar ze mogen niet worden verkocht, zegt de ministerie van Landbouw. De ziekte is niet schadelijk voor mens of dier. De NVWA is op zoek naar de bron van de besmetting. Dan het weer nog. Op de meeste plaatsen droog en wat zon. Het is 14 tot 17 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar ook wat zon en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu de herhaling van Zandvoort. altijd van die dingen die uh, tradities uh, in ere moeten houden, uh, want uh, als we het uh, programma overnemen dan uh, kan ik het niet nalaten om bijvoorbeeld met uh, Soen te, te beginnen en het komt mensen gewoon van Nederlandse bodem sterker nog zelfs uit de buurt wordt uh, op zaterdag uh, vandaag zonder Rob en AJ en uh, Rob ja. zit wel stiekem te luisteren hoor, gelukkig ja, hey, Roy. Hey. Ja, want in al die jaren dat, dat we hier bij deze Omroep actief zijn, hebben we nog nooit samen een programma gedaan. Nee, dat is waar. Dat is waar. We, he, dat is waar. Ja, dus dat wordt dan ook voor de eerste keer? Ja, gezellig. Ja. Um, ik moet jou even, nou ja goed, jij hebt ook wel een beetje een idee wat we allemaal gaan doen. Ja, we gaan, eh, gaan heel veel doen toch? Ja. Uh, heb, je, heb je al een gedicht geschreven bijvoorbeeld? Uh, nee, maar die kunnen we er wel ergens uh, afjeppen van, een, uh, van een, ah, een of andere site, ah, of wat dan ook. Ah, en, uh, <laughs> ik, ik heb begrepen dat er iets uh, aan, aan, in aantocht is van onze eigen dichter bij zee. Ja, nee, dat, dat zeker. Uh, wij, wij hebben natuurlijk ook de dier van de week deze week. Dat is half vijf. Uh, half vijf. Wij ja. weten tijden. <laughs> uh, verder gaan we bellen met uh, Leo Deteman. Dat is kwart over vier. Want dat uh, heeft uh, te maken met, uh, met je pit report. Dus dacht, dachten wij van, nou, dan kunnen we Leo met zijn posteractie daar ook nog ergens. Uh, dus het is even ja. in willekeurige volgorde wat we, wat we gaan doen. En we gaan heel veel leuke muziek draaien. Wat ja. je natuurlijk van Zandvoort op zaterdag gewend bent. Ja, uh, ga ik dan eventjes geven van uh, wat wij hier allemaal uh, doen. Kijk, ik krijg alweer gelijk meteen pats, gelijk een, uh, een, een tik op de vingers... omdat de microfoon een beetje te hard uh, aanstaat. Er ja, ja, zijn er altijd figuren die voor mij geweest zijn. Die nou, geloof ik, die, ik ben ik het hoor. Is dat zo? Goed, maakt niet uit. Maar uh, dan uh, ga ik even het uh, spoorboekje verder even erbij uh, uh, pakken. Kwart ja. over vier, Zandvoort Nieuws in het kort. Meestal doet uh, AJ dat. Eh uh, nu doe ik het. Straks om half drie hebben wij het weer. Dan de evenementagenda. En dat wat Roy net zegt in de willekeurige volgorde. Hadden we dus bijvoorbeeld Leo Determan om kwart over vier. Half vijf dier van de week. En dan de poëzie. Dat is een beetje het korte spoorboekje. Ja, het is toch altijd wel een leuk spoorboekje. Ja. Uh, hoe goed ben jij in spoorboekje? Helemaal niet. Nee? Nee, moet je, maar die gele dingen die, die, die verdwijnen. Hè? Ja. Tegenwoordig uh, wordt Is het allemaal net uh, meer met internet en, uh, en de app en weet ik allemaal wat. Um, er staat uh, iets uh, van dat bizarre lijstje staat er iets uh, klaar. Nou ja, bizarre lijstje. Het, de, de playlist van Zandvoort op zaterdag. Ja. En ik weet uh, bijna wel zeker, die komt heel vaak voorbij. Elton John. En I'm still standing, inderdaad.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 And if my love was just a circus, you'd be a clown by het uh, grappige verhaal, want uh, ik uh, had op een gegeven moment uh, een interview gelezen in een landelijk ochtendblad uh, dat uh, Kim Waalte uh, ja, nog steeds actief is. Oké. Okay. Ja, nou. die is nog steeds actief. Uh, grappig is uh, dat zij op een gegeven moment in dat interview vertelt dat ze nog in buitenaards leven gelooft. Nou, dat moet iedereen uh, voor zichzelf uitmaken. Maar geloof jij daarin? Ik? Ja. Uh, ik, uh, ik, ik, ik, nou, ik weet het eigenlijk niet. Nee. <laughs> nee, nee, jij? Nou, ik geloof wel dat het wat is. Ja? Maar, ja, maar voor iets. de rest weet ik dat niet. Ik weet niet wat ik geloof. Dat, uh, uh, uh, maar ik denk dat er wel wat is. Jij bent de aanhanger van er is iets is me. Uh, er is iets uh, wat ik uh, geloof. Nou, dat zou uh, ja, zoiets zijn. Is dan het is een ja, ja, nou ja bevormen. Goed, uh, maar, uh, dat komt er trouwens wel weer aan. heb ik uh, een, beetje, een beetje de indruk, toch? Ja, ja, ja. ja. Um, uh, maar goed, dat, dat is weer een ander verhaal. Um, even over het uh, Zandvoerse nieuws in het kort. Want het is uh, net uh, kwart over twee geweest. Uh, ik maak er iets aan uitgebreide versie hiervan. want uh, het, uh, het gaat uh, over het garnalenpeil. Heb je dat wel eens gedaan of niet? Uh, ik heb wel eens garnalen gepeld, maar niet in het evenement. Niet in het evenement? Niet met het evenement, nee. Ja, uh, nee. Want er zijn veel verschillende soorten evenementen. Je hebt aardappelschillenwedstrijd, hè, dat heb je ook Ja, nog. Die is al twee jaar niet meer geweest helaas. Nee, dat is nee. helemaal ja, goed. Maar het garnalenpellen, dat, uh, ja. dat is er nog altijd. Uh, want zaterdag 26 oktober, dat is volgende week, om vier uur beginnen dan... Uh, de, uh, het, uh, het evenement uh, Garnalenpellet gaat door tot uh, in de avonturen. En tot en met maandag 21 oktober kan er nog worden ingeschreven. Uh, de organisatoren zijn vrienden van de Garnaal Zandvoort. En het Thalassa, want die organiseren dan ook voor de tiende keer. Dus het is een tweede lustrum. Ja, wat leuk hè? Voor het Open Nederlands kampioenschap genalenpellen, Misschien uh, iets uh, voor jou om daar naartoe te gaan om uh, wat interviews af te nemen. Dat ja, zou dat zou zo kunnen. Ik even hoe dingen lopen. Maar, hey, uh, maar ik wil je wel nog even wat, wat, wat vertellen. Wat, wat er vandaag in Goedemorgen Zandvoort werd verteld, oh. is dat, er een, dat ze een wereldkampioen genalenpellen willen gaan organiseren. Een wereldkampioenschap? Of Europees kampioen in ieder geval. In ieder geval iets in die trant. Dus huh? ze dat gaan organiseren uh, volgend jaar. Ja, dus dat is wel leuk. Uh, weet je ook toevallig waar? Ja, ook weer bij Talassa. Ook bij Talassa. Ja, dus, uh, het komt natuurlijk uit de koker van Talassa. Dan, en dan, uh, nou ja, dan uh, alles wat uh, ademt met vis... dat kun je 9 van de 10 keer wel bij Talassa onderbrengen, denk ik wel eens. Dus, uh, Zeker. Dat, dat, dat zal mij niks verbazen. Uh, dan uh, over een uh, ongeval. -on want er is ook een ongeval, uh, heeft er plaatsgevonden... namelijk uh, bij Nieuw uh, Unicum, bij die rotonde daar... Daar is een motorrijder, motorrijder die is afgelopen maandag gewond geraakt. De man ging even voor half zeven met zijn motor onderuit op de rotonde ter hoogte van de Unicum. Politie en ambulance kwamen te plaatsen, maar de man raakte bij het ongeval gewond... en is door het ambulancepersoneel behandeld. De motor van de man werd door familieleden opgehaald... en vermoedelijk is de man door het natte wegdek onderuit gegaan. Dan is er ook nog iets over Sisi. Ja... Weet je dat? Ja, er komt een, een, een mooie expositie. Dat is één kant van het verhaal. Ja. Hè? Want uh, die, die wordt gehouden uh, bij het Zandwoordse museum. Uh, de andere kant van Sisi uh, is uh, het beeldhouwwerk. Of tenminste de buste. Die, uh, die, staat, uh, die staat ergens nog op de boulevard. Ja. Uh, maar die gaat uh, verhuizen. Want die staat nu nog bij het schuitgrat op de boulevard. En uh, na zeeturen die is verhuisd. In alle stilte heeft de gemeente het beeld... Een tiental meters achteruit geplaatst in de uitloop van het uh, plantsoen op het uh, Van Venemaplein naast de, de oprit. De buste stond niet op uh, de goede plek en het was omringd door dranghekken en was een steunpilaar voor fietsen. Uh, geworden. En dat is nu nee, is niet, niet meer het geval. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want uh, George Brouwer heeft natuurlijk uh, toen zo actie lopen voerde voor het mannetje. Ja. Of hij hier wel mee eens zou zijn met deze plaats. Uh, ik, ik, ik heb iets uh, al uh, gezien dat hij van, uh, vanmiddag ook alweer zit te luisteren. Dus, uh, oh, nou, ja, uh, misschien misschien dat hij er weer reacties. naast gaat staan en dat hij dan weer een uh, soort uh, filmpje gaat maken en ja, zegt uh, en van dat zal het met ja, de, dat, dat heeft hij bij, uh, bij, bij dat mannetje, uh, wat, uh, die oude garnalenvisser, dat ja. heeft hij ook zo gedaan. Zie hij wel tot twee keer Toe in de Nederlandse media geweest. Maar ja. goed, zoals je zit te luisteren, misschien uh, dat je daar ook iets uh, mee kunt. En dan uh, zien we dat we vanzelf alweer op uh, de sociale media terechtkomen. Uh, nou, um, dan uh, die ja, GP-update, dat gaan we straks uh, doen. Dus uh, dit was eigenlijk een beetje het uh, blokje Zandvoort-nieuws uh, in het kort. Nou, ja, hoopnieuws. Ja, uh, hoopnieuws uh, en uh, ook uh, bijvoorbeeld uh, dit is iets uit uh, mijn vakje. Dat vind ik ook altijd wel erg uh, leuk, uh, namelijk de leden van Duran Duran hebben ooit nog eens een keer een conflict met een platenmaatschappij en toen zeiden dus ze op een gegeven moment, weet je wat? We gaan onder Arcadia ons werk uitbrengen. Er is een nummer wat heel erg sterk lijkt op Duran Duran in die clip, The Flame. Uh, dat is het nummer wat, uh, wat je gaat horen. Uh, Zie je ook John Taylor met een uh, soort clipje of met een contractje klaarstaan van: hey, platencontract. En dan zie je de leden ook echt uh, nadenken: van, gaan we dat doen? Arcadia en The Flame. Blowing through my doorway Warm and restless just in To leave me. Een beetje natuurlijk ook eventjes doen. Wendy Moore. Ja. Weet uh, je het nog? Ergens in maart de uh, presentatie van deze single? Ja, dat was een leuke presentatie. Ja. En uh, fijn dat deze muziek nog steeds gedraaid wordt. nieuw voor hier bij ZFM Zandvoort. Juist. Zie je het Weer Ja. Want uh, als we even weer naar buiten kijken... dan uh, zien we dat het uh, weer een beetje... Nou, Roy. Auie. Ja. Ja. Oh. En? Ben je ook iemand die nog een beetje van het verstillende najaars weer houdt? Nee, nee, nee, nee. Ik, geef mij maar de zon, hoor. <laughs> maar ja, we mogen niet zeuren. Nee, dat denk ik ook niet. Maar uh, we hebben het weer natuurlijk ook om half uh, drie. En dat is het uh, bijna. Maar goed, uh, een kniezoor die uh, let uh, dat het een uh, minuut voor half drie is. Uh, deze zaterdag uh, bewolkt. En er zijn perioden met regen en motregen. Vanmiddag wordt het wel wat droger. Maar het uh, blijft aanhoudend kans op een bui. De temperatuur stijgt naar 14 graden en er waait een matige aan zee... vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. De temperatuur daalt naar 9 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt er ook de zon. Het blijft zo goed als droog, dus de paraplu kun je lekker thuis laten. En er is slechts een hele kleine buienkans. De temperatuur stijgt naar 14 graden en er staat weinig wind dan maandag. Dan is het bewolkt en trekt er weer een gebied met flink wat regen over de regio. Dus je hoeft niet te douchen, je kan het gewoon buiten doen. Uh, de temperatuur stijgt naar 14 graden en vanaf dinsdag is er soms ook een buienkans. Maar meestentijds is het droog met geregeld zon. En dan komt het vanaf woensdag is er weer een beetje verstild herfst weer. Met af en toe een zonnetje erbij. Nou, lekker. En uh, dan is het uh, net een uh, beetje goed toe voor buiten. Uh, dan is het uh, wel kans op een uh, vroege ochtend kans op mist. Temperatuur uh, stijgt dagelijks naar zo'n 15 graden. En daarmee is het iets zachter dan normaal. Dus. Uh, bij, eigenlijk bijna verjaardagsweer. Ik was gisteren Ja, dus, uh, ja nog gefeliciteerd, ja. Oh, ja, Dat maakt niet uit. Maar goed, om uh, um dat zo direct nog te vieren... heb ik nog wel iets, uh, denk ik, nog wel wat, uh, wat klaarstaan. Dus dat, uh, misschien staat hij wel in dat lijstje, je weet het niet. Nee. Uh, goed. De, de, de, ik, dacht, uh, ik dacht taart. Hè? <laughs> ik dacht taart. Ja, dat, dat, dat heeft ze helaas op. <tik> dat was het weer... Dat was het weer dus. Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog iets uh, klaarstaan. Uit uh, dit uh, mooie programma uh, hebben we natuurlijk ook even dat lijstje opgezocht. Uh, en uh, Roy, wat is dat? Ja, jij weet dat. Ik, ik zie het niet. Orkestel manoeuvres in the dark en locomotion. Nou, daar is hij. Daar is hij. Lekker hoor. Met uh, This Is My Night. Uh, natuurlijk uh, gaat er van alles en nog wat uh, ja, plaatsvinden de komende tijd. Uh, daar weet jij ook iets uh, van, heb ik, uh, heb ik begrepen. Ja, 14, 14 uh, november uh, zal de ondernemerschala 2019 uh, plaatsvinden. Uh, mm -hmm. En uh, ja, dan, je kan nog steeds uh, stemmen op uh, jouw favoriete ondernemer... retail, horeca of overige. Mm -hmm. En wil je dat nou doen, dat kan uh, op uh, onze ZFM Zandvoort-app... Daar hebben wij een heel mooi schermpje klaarstaan. En daar hoeft u maar een paar knoppen in te drukken. En dan kan u stemmen op uw favoriete onderneming. Wat men wel vraagt is om een korte beschrijving te geven waarom je iemand nomineert. Um, hoezo? Moet dat, uh, moet dat uh, er duidelijk bij staan? Uh, waarom? Ja, dat willen ze graag weten. Uh, waarom iemand genomineerd is en waarom jij... Die onderneming als favoriete onderneming uh, Ja, uh, nog iets. Want uh, vorig jaar hebben we daar uh, uh, aandacht aan besteed. Ja. Was jij, uh, was jij onder andere bij, geloof ja, ik? Ja, daar was ik zeker bij. We waren live uh, via Facebook. Wat dit jaar zeker gaat gebeuren. Mm -hmm. Alleen even op, op een, op een tikkie, op een andere manier. Mm -hmm. Een andere setting. Uh, wij uh, zou, zijn gewoon volop aanwezig als uh, ZFM. Komende weken zal er ook in Zandvoort Lunch. Uh, Diverse ondernemers te horen zijn die genomineerd gaan worden. Mm -hmm. Dus de genomineerde ondernemers zullen aan het woord zijn in die categorieën. En uiteindelijk, de organisatie ook, en uiteindelijk zul, zal uh, ZFM er uh, live bij zijn. Uh, dat gaan we natuurlijk allemaal uh, de komende tijd uh, horen. Uh, weet je ook nog iets van mensen die uh, genomineerd zijn... en daar uh, ja, mee kunnen doen uh, ja, of in de strijd zijn... voor de zandvoors ondernemer van de uh, Nee, want nu is het echt alleen nog dat mensen kunnen stemmen... via de Zandvoorts krant of onze ZFM-app... Ja. Uh, daar kunnen mensen alleen nu nog stemmen op jouw favoriete ondernemer. En dan sluiten de lijnen morgen. Dus morgen om 12 uur kan je niet meer stemmen. En dan betekent het dus dat ze de stemmen gaan tellen... en gaan kijken wie in de categorie horeca, retail of overige genomineerd gaan worden. Ja, van wat ik weet was dat de bedrijf van vorig jaar... ondernemer van het jaar was het Wapen van Zandvoort. Klopt, ja. En bij de retail was het... Dan ben ik het even kwijt, maar sowieso was de all... All over. Eigenlijk was, was Autobedrijf auto bedrijf, Zandvoort, Zandvoort. Ja, ja, ja, dus, uh, dit, ja, dat, ja is dat is nu ook weer uh, het geval. Uh, dat er een uh, overall, uh, winnaar is. Uh, ja, ja, zeker. Je, je hebt je categorie winnaars. Hmm. En dan uh, uiteindelijk is er de overall winnaar En die gaat met dat mooie vissersbeeldje weg. Dus ja, en die mag vijf, dan een jaar lang ergens uh, staan. Uh, uh, uh, ja, ja, en die is. staat nu bij Autobedrijf Zandvoort. Ja. Ja, of, of, of, ze het, uh, of ze nu weer in uh, aanmerking komen. Het is net een erover, als het, uh, Ja, als ik Dat zo is om... ook de bedoeling ervan. Hè? Ja. Dus, uh, en, en wat er ook gewoon leuk is. dat Als, als je ondernemer van het jaar uh, bent. Mm. Heb je er ook wat aan. Want je krijgt wat meer promotie. Je, je wordt wat bekender als ondernemer. En je krijgt meer gunfactoren. En dat heb je bijvoorbeeld ook toen de tijd. De vorige ondernemer van het jaar was uh, Tasty Corner. Ja, die heeft zoveel uh, mooie positieve dingen gekregen. En die is nu een zaak gewonnen in het dor dorp. Ja. En we zitten er eigenlijk. Uh, uh, waar, uh, waar uh, tegen, uh, naast uh, de Amsterdam Beach Hotel zitten deze korte worden. Okay. Ja. En uh, wat leuk is, uh, we hebben gewoon ook een New York Pizza erbij ja. in Zandvoort. Ja. ja. Da, da, dat, dat, dat maakt die ondernemer van het jaarverkiezing ook zo leuk, want het stimuleert ondernemers om ondernemer van het jaar te worden. Maar daarna gaat het ook gewoon lekker door. En ze worden dus uitgedaagd eigenlijk. Ja. Als het ware. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dus ja. uh, uh, een beetje de Zandvoortse... Uh, ja, we moeten een beetje, beetje prikkels krijgen. Dat ja, de, het dus iedereen, 14 november. Vindt plaats in de haven van Zandvoort. En uh, meestal begint het rond 8 uur. Helemaal goed. Nou, uh, we hebben nog weer eentje uit de ethisch uh, klaarslaan. En dat is uh, deze... Foringer Met That Was Yesterday.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 Gelijfelijk is hij straks niet aanwezig, Fred Heij. Maar uh, straks uh, tussen vijf en zeven is er uh, weer een nieuwe aflevering van uh, Entertainment for You. Dat heeft hij nu eventjes uh, zelf uh, in elkaar uh, gezet. Uh, maar ik uh, geloof dat hij over een week of twee, want volgende week is hij er ook niet. Uh, dan uh, is hij er gewoon weer uh, in de studio. Dit uh, zou je kunnen aantreffen, maar vorige week is hij ook al door Rob en AJ gedraaid. En in dacht: van, oh, waarom ook niet? Wesley Bronkhorst en Birgit Lewis met Reis met me mee. En straks in de tweede uur hebben we natuurlijk nog iets van de hand van Roy van Buringen. Niet van hemzelf, maar ja. wel, een keuze, wel, een, ja, wel een keuze van jou. Ja. We verklappen nog niet even welke dat is, maar dat, dat ga je straks horen. En wat we helemaal aan het begin van het programma zijn, vergeten te vertellen. Wordt er ook nog gevoetbald vandaag? Ja, ja de, zeker weten. Ja, daar ja, wordt nog uh, gevoetbald. Want uh, de SW Zandvoort uh, speelt vandaag tegen Purmerstein. Dat is een thuiswedstrijd. Waarom denk je van, uh, waarom hebben we dat uh, nu niet? Nee, dat heeft ook weer te maken met de verplichtingen van onze verslaggever. Die daar uh, ook uh, bij moet zijn, dat is Joop van Nes. Joop van Nes is iemand die meerdere petten heeft in dit dorp. Dus dan uh, is het uh, net uh, Max Verstappen in die uh, scootmobiel van hem beetje lullig. Maar goed, uh, hij uh, is er uh, wel straks. Uh, vanaf tien over half vier uh, kunnen we hem uh, in uh, de uitzending gaan halen. Wat betreft het uh, verhaal van uh, de SV Zandvoort. Uh, dat uh, kunnen we er dan nog uh, eventjes uh, bij uh, vertellen. Um, daarnet hadden we al eigenlijk een beetje... Het was een beetje een commerciële dance classic van Chaka uh, met... Uh, veel uh, This Is My Night. Maar er is nog iets wat, uh, wat wij, uh, Robbie en ik, altijd een heel leuk nummer vinden. En hij wordt soms ook nog wel eens gedraaid als we nog wel eens met z'n tweeën zitten. Dan, uh, dan doen we dat nog wel eens. En dat is deze. Die ga je horen tot aan het nieuws van uh, drie uur. En dat is een uh, regelrechte zolderkamer klassieker. Om in de Eten Piraten tijdperk uh, weer terug te gaan in Zandvoort Rijken was namelijk de 52nd Street. En tell me how it feels.